11 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken erkent in een brief aan de Tweede Kamer dat de Amerikaanse inlichtingendienst NSE in Nederland inderdaad 1,8 miljoen telefoongesprekken heeft onderschept. De minister schrijft dat er geen sprake is van afluisteren... maar dat er metadata zijn verzameld. Daarmee weten de Amerikanen wie met wie heeft gebeld... maar niet zo over de inhoud van de gesprekken. De NSA zou geen informatie verzamelen over Europese burgers... maar data voor de verdediging van onze landen... en als steun voor militaire operaties. Over welke telefoongesprekken het dan wel gaat... en waarom het er zoveel waren, is onduidelijk. De Amerikaanse hypotheekbank Fannie Mae heeft een claim ingediend tegen negen banken, waaronder de Rabobank. De bank zegt 800 miljoen dollar, zo'n 580 miljoen euro, schade te hebben geleden door het schandaal rond de Liborrente. Deze week werd bekend dat de Rabobank 774 miljoen euro boete moet betalen vanwege het manipuleren van de Liborrente. Fannie Mae claimt geld te hebben verloren doordat de banken de Libor-rente met opzet laag hielden. Op de A325 in Arnhem is een jongetje van vijf omgekomen. Hij zou achter zijn hond zijn aangegaan die de weg oprende. Het jongetje was alleen met zijn hond aan het wandelen. Bij een uitlaatplek rende het dier de weg op, waarna het jongetje de hond achterna rende. Hij werd geraakt door twee auto's, Hij raakte zwaar gewond en overleed later aan zijn verwondingen.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 De herfststorm van afgelopen maandag heeft een derde leven geëist. Een man die in wijk door een omvallende boom werd geraakt... is alsnog overleden. Het slachtoffer liep zwaar hoofdletsel op toen hij onder de boom terechtkwam. De brandweer heeft hem bevrijd. En vannacht is de man aan zijn verwondingen bezweken. Heerenveen en Excelsior hebben zich vanavond geplaatst... voor de vierde ronde van het toernooi om de KNVB-beker. Eredivisionist Heerenveen won thuis met 1-0 e van VVV. Dat uitkomt in de Jubilair League... In het andere duel was het net andersom. Jupilair ploeg Excelsior versloeg Ahead Heroes, dat in de hoogste divisie speelt met 1-0. Het weer, een gebied met regen en motregen, trekt naar het noordoosten weg. In de loop van de nacht vanaf de kust nieuwe buien. Het koelt af tot 8 graden. Morgen in het westen, midden en noorden geregeld buien. Elders droog met soms wat zon. En later vanuit het zuiden flink wat regen. Het wordt 11 tot 14 graden. Ook het weekend is wisselvallig met soms flink wat wind. Dit was het NOS-journaal.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten. De krant van morgen, Den Haag Vandaag... en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden, binnen zit Chris Keijnen. Zoals u weet moeten wij deze uitzending altijd openen... met bij voorkeur iets lolligs. Dat valt niet altijd mee. Maar er zijn dagen dat ik denk, nee, dat doen jullie erom... Dus deze laat ik even lopen. Het Geldmuseum moet sluiten vanwege financiële problemen. Goedenavond, welkom bij het Oog op Donderdag. Gaat de regering nog wat doen aan de NSA-praktijken? En wat is eigenlijk de Bibliotheca Alexandrina die de collectie van het Tropeninstituut overneemt? Bilderdijk schreef in zijn eentje een bibliotheek aan gedichten vol. En toch wilde hij altijd dood, zeggen de biografen. En waarom gaat een notaris morgen rookworst verkopen? Op al die vragen krijgt u antwoord na het nieuws van vandaag. Donderdag 31 oktober. Alles rustig aan het Midden-Oostelijk Front. Althans wat de chemische wapens betreft. Het Syrische regime werkt vooralsnog voorbeeldig mee aan de vernietiging van zijn chemische wapens. Volgens de waarnemers van de OPCW... zijn alle installaties waarmee ze gemaakt kunnen worden onklaargemaakt. The has what we call the of its en dat is geen dag te laat ook. De deadline voor deze stap was 1 november, morgen dus. De waarnemers hadden nog wel wat te klagen... vanwege de gewelddadigheden in het land, want die gaan gewoon door... konden ze twee plekken niet bekijken. Geen groot probleem. De waarnemers konden uit documenten opmaken... dat die twee plekken al lang niet meer in gebruik waren. Op naar de volgende stap. De vernietiging van bestaande voorraden chemische wapens. Dat moet halverwege volgend jaar zijn gebeurd... En ze staan nog net niet op instorten, maar al te best zijn de Nederlandse schoolgebouwen er niet aan toe. Vooral scholen die in de jaren 70 en 80 zijn neergezet, hebben nogal wat gebreken. Ook al omdat er niet al te best werd nagedacht bij de bouw. Bij de bouw is gekozen voor een vloer met uh, hele kleine tegeltjes. En kleine tegeltjes betekent heel veel voegen. Er gaat wel eens wat mis op een jongens wc. Dus er hangt hier een lucht die ze gewoon niet meer uit te krijgen. En om alleen al het absoluut noodzakelijke onderhoud te doen, is 7 miljard nodig. De staatssecretaris van Onderwijs wijst naar de gemeente. Want die krijgen daar toch echt geld voor. Er gaat ieder jaar ongeveer anderhalf miljard. Hè, dus niet één keer anderhalf miljard. Maar ieder jaar anderhalf miljard naar de gemeente om dit gewoon goed te doen. Ja, dan moeten ze er ook voor zorgen dat die scholen er goed bij staan. Maar de gemeente wijst naar de schoolbesturen, die moeten geld apart houden voor onderhoud. En de Tweede Kamer wijst inmiddels naar de agenda, want er komt een debat. Creatieve verwoesting noemen de economen het. Er komt iets nieuws en dat neemt de plaats in van iets ouds. Lantaarnopstekers zien we bijvoorbeeld sinds de komst van de elektriciteit niet meer. En met de komst van internet is er weinig toekomst meer voor tijdschriften. Zoals vandaag gedemonstreerd door Sanoma. De uitgever strapt 53 van de 70 titels. De consumenten die hebben een ander mediagedrag, zitten ook veel meer op schermen en om onze winstgevendheid op lange termijn overeind te houden, moeten we nu deze scherpe maar pijnlijke keuzes maken. En die scherpe maar pijnlijke keuzes slaan dan vooral op het personeel. 500 arbeidsplaatsen staan op de tocht. Het zijn vrij forse cijfers, ja. het is vrij ingrijpend, het is de grootste reorganisatie in Sanoma. Het is het einde van onder andere Beaumonde, Grazia en Marie Claire. Maar ook van mannenbladen, Playboy, Panorama en Nieuwe Revue. Ze staan in de verkoop. Maar wie wil in dit digitale tijdperk nog investeren in dode bomen? Revue hoofdredacteur Erik Nomen is toch een en al optimisme. Wie wil dat nou niet? We maken winst, we zijn goedkoop en het zijn ja, mooie titels om in je portfolio te hebben. Nu is ook op internet niet alles goud dat er blinkt. De Telegraaf mediagroep ondervond dat aan den lijve. In 2004 stelde het bedrijf nog 44 miljoen telde het bedrijf nog 44 miljoen neer voor de sociale netwerksite Hives. En nu gaat de stekker eruit. Iedereen is inmiddels overgelopen naar Facebook. Hives was ineens niet cool meer. En hoe dat toch komt, het is lastig om daar de vinger op te leggen. Ja, want het is zo ontzettend leuk om op huis te zitten om te kunnen communiceren met anderen, om blogs te lezen, om krabbels te versturen. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, en nog meer nieuws, want vandaag werd ook bekend... dat correspondent Bram Vermeulen in Turkije van de Zwarte Lijst is gehaald. Aan de telefoon Europese rapporteur voor Turkije... en cda Europarlementariër, Ria Omer. Goedenavond, mevrouw Goedenavond. Omer. Goedenavond. Ik begrijp dat wij u moeten feliciteren, want u heeft het voor elkaar gekregen... Hè, dat Bram weer ongestoord in en uit Turkije kan. Nee hoor, u moet ze met name met Bram van Meude feliciteren. En wat u ook zou kunnen zeggen, dat is dat we er in gezamenlijkheid voor gezorgd hebben dat praktijken die we niet wensen, dat die ook in Turkije niet doorgaan. En wat was uw aandeel in die gezamenlijkheid? Ik heb vorige week maandag in overleg met Bram van Meulen... heb ik bij de contacten die ik heb bij uh, de Turkse regering... neergelegd dat uh, datgene wat er uh, waarschijnlijk zou gebeuren en is gebeurd... met Bram van Meulen, dat dat voor mij onaanvaardbaar zou zijn. Ja, en en, wie, en dat wie beeldt u dan? Uh, de redenen daarvan zouden willen weten... van wat er nou precies aan de hand is. Ja. En uh, als er uh, geen criminele activiteiten aan de hand zijn... Dat het dan ook niet kan zijn dat in een rechtsstaat, en Turkije wil dat toch graag worden, dat in een rechtsstaat dit soort zaken gepaktiseerd worden. Ja, en wie belde en u daarover? Ik was er van een week op bezoek. En, en, en wie belde u daarover? Ik ben hier. Ik heb Vorige week, maandag, heb ik gebeld naar de mensen die ik ken, ja. uh, die ik goed ken, die hooggeplaatst zijn hier. En uh, ik was vandaag bij uh, minister van de Justitie. En uh, die wist dat ik er nogal aan hechtte dat deze zaak opgelost zou worden... En de eh, minister van Binnenlandse Zaken belde toen en zei eh, na de minister van Justitie. En die zei, de zaak is opgelost. Ik was daarna, en dat was ook al van tevoren gepland. Niet vanwege de zaak Vermeulen, maar dat was vanwege de protesten Gezi Park en alles wat daar aan niks is. Ja. Een uh, gesprek met de minister van Binnenlandse Zaken. En die heeft mij nogmaals bevestigd dat er uh, niets meer aan de hand is. En u weet zeker dat het nu voor elkaar is? Dat alle vinkjes uh, in de computer eruit zijn? Ja. Ja, nou, heel goed. Dan, ja. dan vinden ze in Turkije kennelijk nog steeds belangrijk wat Europa vindt, of niet? Uh... Kijk, als men kandidaat lid wil zijn van de Europese Unie... en als in 2004 onder Nederlands voorzitterschap men gezegd heeft... u mag kandidaat zijn, maar u moet wel de Kopenhagen-criteria invoeren. Dat is een rechtsstaat. Maar dat is uh, ook een, de belangen van het individu, rechten van het individu... maar ook pers- en mediavrijheid, dat u dat eerst georganiseerd moet hebben. Als men dat inderdaad centraal stelt... dan zal men ook aan die voorwaarden moeten voldoen. Voor ja, en dat willen ze dus nog steeds. Dat is duidelijk. Dank u wel. Dan mevrouw Omen. Graag gedaan. En morgen staat er weer vers nieuws in de krant van morgen en die is gelezen door Anouk Thijssen. En daarin staat onder andere goed nieuws voor diabetespatiënten. Vanaf morgen is een bijzonder medicijn beschikbaar. Bedoeld voor type 2 diabetespatiënten. Deze pil verlaagt op een nieuwe manier de bloedsuiker in het lichaam. Het werkt op de nieren en zorgt ervoor dat het teveel aan suiker wordt uitgeplast. En dat staat in de Telegraaf. Greenpeace-activiste Faisa Oulazen, die vastzit in een Russische gevangenis... doet in een emotionele brief een dringend beroep op koning Willem-Alexander. Het Algemeen Dagblad citeert uit de brief. Oulazen schrijft... Graag wil ik u vragen om onze situatie te bespreken met de Russische autoriteiten. Ik hoop van harte dat u iets voor ons kunt betekenen. En morgen begint ook de rechtszaak tegen oud-neuroloog Janssen Steur. Hij zou verkeerde diagnoses hebben gesteld en daarom hebben vijf patiënten hem aangeklaagd. Janssen Steur was verslaafd aan kalmeringsmiddelen die hij zichzelf voorschreef. Trouw en spits staan bij de zaak stil. In trouw met een pleidooi van een hoogleraar die vindt dat verslaafde artsen tijdelijk hun werk moeten neerleggen. En daarnaast moeten ze tijdens hun behandeling worden begeleid... om te kijken of ze weer aan de slag kunnen. Spits laat een oud patiënt aan het woord... bij wie Jansen steur de diagnose Alzheimer stelde. De man verkocht zijn huis en verhuisde naar een appartement. Hij begon aan zware medicatie en verloor uiteindelijk zijn baan. Later vertelde een tweede arts hem dat er niks met hem aan de hand was. En de Volkskrant heeft een belangrijk bericht voor hondenbezitters. De richting waarin een hond zijn staart kwispelt... zegt iets over zijn innerlijke gemoedstoestand. Dat blijkt uit onderzoek waarin is gemeten hoe andere honden reageren op de kwispelaars. En wat blijkt? Honden die meer naar links kwispelen voelen gevaar en conflict. Honden die meer naar rechts kwispelen geven aan dat ze blij zijn. De krant heeft er ook foto's bij geplaatst van een mooie zwarte hond... die zijn staart links en rechts kwispelt. Het misschien wel opmerkelijkste bericht in de kranten vanmorgen... staat in het Nederlands Dagblad. Daarin komt een Schotse officier op een tanker aan het woord... Hij beweert dat Somalische piraten wegvluchten... wanneer ze de muziek van Britney Spears horen. Vooral de nummers Oops I Did It Again en Baby One More Time schrikken af. Zodra die door de luidsprekers knallen, maken de piraten rechtsomkeerd. En dat deze tactiek echt werkt, wordt bevestigd door een maritiem beveiligingsbureau. De muziek van Britney wordt ingezet als tweede verdedigingslinie... wanneer piraten zich niet laten afschrikken door waarschuwingen van beveiligers. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Listen. When I was up, you would always come round. But when I needed a friend, I oh, you could never be found. I got a hope where my heart used to be. and treat a dog, no, no, the way you treated me, the way you treated me, when time was good, oh Lord, all your loving was the same, but when the going got rough, spend all my time bleeding. You turn your back and you leave one of these old days. Lord knows, oh yeah, it's true. Just when you need I wouldn't treat a dog the way you treated me, zong Hucknall. De wereld is in de ban van de de Amerikaanse geheime dienst, de NSE, lijkt zo'n beetje iedereen in de wereld wel te hebben afgeluisterd. En vanavond werd bekend dat uh, Snowden, de klokkenluider die dit allemaal aan het licht heeft gebracht... een brief heeft geschreven aan bondskanselier Merkel... om haar nog eens precies uit te leggen hoe de NSE haar telefoon heeft afgeluisterd. Maar daarbij, dit alles, dringt de vraag natuurlijk zich ook af op. Wat heeft de NSE in Nederland allemaal uitgespookt? Politiek redacteur Joost Vullings onderzocht vandaag de spionagebestendigheid van onze Nederlandse politici. Goedenavond, Joost. Ja, hallo, Chris. Maar eerst even die actualiteit. Ja, die brief uh, aan Merkel, maar daar weten we verder nog niks van. Um, ivd minister Plasterk heeft ook een brief gekregen. En hij heeft er ook een gestuurd. Hij kreeg er een van de NSA. En hij stuurde er een aan de Kamer vandaag over die 1,8 miljoen... telefoongesprekken die in Nederland zouden zijn onderschept. Heeft hij in de brief uitgelegd wat de NSA hem geschreven heeft? Ja, hij, hij laat de hele brief zien of, of een passage. Dat is mij niet helemaal duidelijk. En als je dan dus die, die, die verklaring leest van de NSA... dan zeggen ze van ja, we hebben op Europees uh, grondgebied uh, metadata... van telefoongesprekken verzameld. Nederland wordt overigens niet bij naam genoemd. Metadata, dat is wie, dat, dat wie wel ik met jou uit wie, ja, maar dat ik met jou tegen heb. elkaar zeggen. Nee, precies, er wordt niet ja. afgeluisterd. En, uh, ja, maar de brief zegt wel van de NSA van ja... dat wat in de Europese media wordt beweerd dat het completely false is... dat het een misinterpretatie is van uitgelekte data... en dat de data die inderdaad verzameld is... dat het allemaal legaal is en in samenspraak met onze partners. Maar goed, de Plasterk en de AIVD weten niets van die samenspraak... en concluderen dus dat de NSA wellicht denkt... dat ze volgens hun eigen wetgeving legaal hebben gehandeld... maar niet volgens de Nederlandse wetgeving. En in ieder geval niet al die metadata van de AIVD gekregen... Kregen dus nee, toevallig. Nee, nee, ja, dat klopt. Oké. Okay. Um, dat is dus een ernstige zaak. Want uh, bui buiten ons om 1,8 miljoen telefoongesprekken, uh, bekeken in ieder geval. Niet inhoudelijk afgeluisterd dan. Wat. Um, wat gaan we daaraan doen qua, qua Nederlandse regering? We zoeken naar een bilaterale oplossing met de Verenigde Staten, Chris. En, en ja, we willen ook optrekken met Duitsland en Frankrijk om te komen tot een anti-spionageakkoord. Ja, maar uiteindelijk erkent iedereen in Den Haag of de record. Je kan niet zoveel. Je, je hoorde vandaag onze premier in een debat waarin hij ook zei: van ja, kijk, er zijn dan mensen in Duitsland die opperen om het vrijhandelsverdrag dat op het punt staat afgesloten te worden tussen Europa en de Verenigde Staten, om dat nog maar eens eventjes uit te stellen. Hmm. Maar ja, Rutte, zegt... Ja, dat, dat schieten we onszelf in de voet. We hebben daar als Nederland, zeker als handelsland... een groot belang bij. En je zou kunt ook zeggen... Ja, als jullie zich niet houden aan onze privacywetgeving dan willen wij geen informatie meer delen van onze eigen AIVD. Nou, ik denk dat ze in Amerika daar niet heel erg onder de indruk zijn. Hmm. Want de verhouding is waarschijnlijk dat wij heel veel informatie... van de Amerikanen ontvangen en niet andersom. Dus als we daarmee dreigen, zullen ze waarschijnlijk heel hard lachen. Ja, me met andere woorden, we kunnen er niet zoveel aan doen. En behalve de Amerikanen zijn het waarschijnlijk ook de Russen en de Chinezen... die veel van ons willen weten. En, en, en wie weet nog meer allemaal... Dan zou je dus denken, Nederland let op uw zaak, politici let op uw mobieltje. Ja. Nou, daar ben ik eens gaan uitzoeken hoe dat zit in Nederland. Dan laat ik beginnen met het kabinet en de ambtelijke top. Nou, Ik heb vandaag geleerd dat iedere ministerie een BVA heeft. Nou, dat is gewoon een beveiligingsambtenaar, Chris, dat is heel belangrijk. Mm -hmm. uh, en er worden maatregelen getroffen naar gelang je risicoprofiel. Dat begint bijvoorbeeld met bepaalde mensen... die krijgen dan een mobiele telefoon van het ministerie... en die kunnen dan niet zo'n patrooncode invoeren... om een telefoon open te krijgen. Dat moet dan altijd met een wachtwoord. Dat is ongeveer het laagste niveau. Uh, en dan heb je mensen die bijvoorbeeld een, een, uh, een blackberry krijgen. Maar daar kan je alleen mee bellen, sms'en en soms alleen mee mailen. Maar je kan er dus geen internet dingen mee doen. Want internet dat is, dat heb ik me laten vertellen, het allergevaarlijkste. En dan is er nog een categorie die echt versleutelde berichten kan versturen en versleutelde telefoongesprekken kan voeren. Dan moet je echt denken aan, aan defensiekringen en dat soort dingen. En daarnaast heeft iedere bewindspersoon beveiligd internet thuis... een beveiligde lijn, een beveiligde telefoon op het bureau, op het ministerie. Iedereen krijgt ook een kluis thuis voor de geheime stukken. Ja, en daarnaast eh, krijgen ze toch allemaal de tip... om zo min mogelijk echt vertrouwelijke informatie... via de telefoon te delen. Want eh, ja, eh, al is het versleuteld, het blijft een risico. Maar dat is dus wel goed geregeld. Ja, nou ja, kijk, kijk zo'n beveiligingsambtenaar mag dan bestaan... en iedereen op alert maken. Uh, ik, je spreekt wel als bewindspersonen... en dan ja, ben je toch nieuwsgierig hoe dat allemaal gaat met beveiliging. En dan praten ze eigenlijk nooit over spionage, maar alleen over persoonsbeveiliging. Dus op het moment dat je dus minister of staatssecretaris wordt, dan zit er in één keer zo'n zo regias bij je op de bank. En die gaat dan kijken of je huis veilig is. En dan krijg je gesprekken van ja, maar het kan zijn dat u ontvoerd wordt. Of uw partner of uw kinderen. Nou, daar schrikken mensen zo van dat dat, dat erbij kan horen. Dat dat heel veel indruk maakt. En misschien zegt zo'n regias aan het eind van het gesprek nog een let op je e-mail, maar dat gaat dan inmiddels ene oor in de andere oor uit. Dus ik heb eigenlijk nog nooit iemand gesproken die het idee had van nou, ik ben echt bijgepraat over de risico's van de van spionage. Hmm. En daarnaast, kijk, laten we ervan uitgaan... dat algemene zaken, defensie, buitenlandse zaken en justitie... dat dat de ministeries zijn met het hoogste risico. Dus daar denk ik toch dat de top dan met van die blackberries rondloopt... waarbij je niet kan internetten. Ja. En WhatsApp, ik weet niet of je het kent, maar dat is een ja. heel handig appje... waarmee je dus uh, met iedereen tegelijk kan, uh, kan sms'en. Ook nog eens gratis, maar dat gaat wel via internet. Nou, ik heb me laten uitleggen, dat is qua veiligheid een groot drama. En ik kan natuurlijk op mijn telefoon zien wie van mijn contacten... WhatsApp. Uh, heeft, hè? want dan komt er zo'n pictogrammetje achter het contact te staan. En wat blijkt, heel veel, laat ik het zeggen, relevante voorlichters van relevante ministeries doen toch aan WhatsApp. Dus ja, <laughs> ik weet het niet hoor. En die, ja. die bellen echt veel met hun eigen minister, dat soort mensen. Ja, oké, okay. en dan de Kamerleden. Um... Houden die zich bezig met de mogelijkheid dat ze, dat ze afgeluisterd kunnen worden? Nou, echt totaal niet. Echt, ik bedoel, zet maar een vergiet op je hoofd. Ik bedoel, die, kijk, WhatsApp is daar de enige manier om met elkaar te communiceren. In een fractie heb je dus om te zeggen de WhatsApp appgroep, de complete fractie en dan nog onderverdeeld... in allerlei specialismen. Uh, vandaag liep ik door de Tweede Kamer heen... Uh, en dan ben je natuurlijk met dit thema bezig. En dan kom je een hele grote groep mensen tegen... waarvan je al aan de gezichten kan zien... Hey, die komen uit het Oostblok, dat hoor je ook aan de taal... en die gaan dan met dertigen gelijk dwars door de gangen heen... waar iedere kamerdeur open staat. Alle kamerdeuren staan in, in, in Den Haag permanent open. Uh, dus ja, wat dat betreft is, is, is, het, is het echt uh, een, een feest voor, voor spionnen, de, de, de Kamer. Uh, een Kamerlid hij heeft me ooit verteld over spionage, maar dat was in het buitenland. En dat gaat om Martijn van Dam van de Partij van de Arbeid. Mm -hmm. uh, hij was ooit buitenlandwoordvoerder en hij maakte het volgende mee. Een van de meest indringende voorbeelden was toen ik met een delegatie van sociaaldemocraten, Europarlementariërs, PvdA'ers, uh, in Kazachstan was. Uh, toen hielden wij uh, onder andere een conferentie waarbij we een aantal leden van de oppositie uit zowel Kazachstan als de omliggende uh, landen uh, hadden uitgenodigd. Um, en dat was onmiddellijk merkbaar. Door dat we, uh, er was veel aandacht van de veiligheidsdiensten voor die conferentie. Er werd ook uh, kamers van onze medewerkers werd, uh, ingebroken. Er werden koffers overhoop gehaald. Documenten ontvreemd met contactgegevens van die uh, leden van de oppositie. En het was overduidelijk uh, het werk van de inlichtingendiensten. Want ze hadden precies de kamers van medewerkers uitgezocht. En niet de kamers van de politici. Um, dit was wel het meest indringende wat ik ooit heb meegemaakt. Dan weet je dus dat wat wij hier aan het doen zijn... wordt door de autoriteiten hier zeer goed in de gaten gehouden. En dus zelfs zo goed dat men eigenlijk ver over de schreef gaat... door, uh, door in te breken en uh, spullen te stelen. Hmm. Ja, ja, Martijn van Dam zei ook van... ja, als ik dan zo'n buitenlandse reis maakte... en bijvoorbeeld ook naar Syrië... dan zei hij, da daar merk je wel dat onze diplomaten... dan die Kamerleden echt wel wijzen op de, op de risico's in zo'n land. Maar hij zei ook, ja, eigenlijk als ik in Nederland ben... dan ben ik daar totaal niet alert op. Nee, hoe komt dat? Dat het ze niks interesseert? Nou ja, kijk, uh, uh, hij zegt... ten eerste leven wij in een land waar we gewoon niet gewend zijn... dat je, dat je zo'n overheid, uh, overheid hebt dat alles in de gaten houdt. Een, kijk, een Russisch Kamerlid zou al heel anders denken... over dit soort kwesties, omdat het gewoon een, een ander land is. Uh, de, ja, hij zegt, wij, wij zijn er gewoon niet zo mee bezig. En daarnaast merk je bij iedereen die erover spreekt van... ja, ach, maar wij zijn in Nederland, wij zijn toch niet zo belangrijk. Dus ze vinden zichzelf allemaal irrelevant. Daarnaast zeggen ze ook allemaal, ja, maar en als ze ons dan afluisteren... ach... Wat maakt het uit? Kijk, je hebt wel eens een fractievergadering en dan bespreken we een standpunt. Maar ja, twee dagen daarna wordt dat standpunt weer vergoed. toch bekend in de Tweede oh, Kamer. Ook dat toch? Ja. ja. <hijen> Wat ik denk, nou, op zich is het best handig misschien voor een, voor een inlichtingendienst in om te weten uh, hoe verhoudingen in een fractie liggen. Bijvoorbeeld als het op de Jsf aankomt en wie die zou kunnen bewerken. Ja. ja, ja. Ja, dus kijk, ja, je zou kunnen zeggen uh, we zijn een tikje naïef, maar iedereen in de Tweede Kamer die houdt er eigenlijk totaal... Taal geen rekening mee. Nou, toch maar dat vergiet op het hoofd dan. Uh, Dankjewel, Joost. En we hebben hier ook bewindspersonen met, die op de fiets gaan. Dat is wel zo charmant. Ja. Ja. You got to let yourself go. You got to let yourself go. And if you don't, I will follow you. I will follow you straight home. You got to let yourself go. en perquisite let go. Gisteren hadden we in het oog nog uh, een gesprek over de zorgwekkende politieke situatie in Egypte. Maar vandaag nieuws dat toch weer een ander weer hebt op dat land. Want onze o zo belangrijke bibliotheek, de bibliotheek namelijk van ons Koninklijk Instituut voor de Tropen, die dreigde te verdwijnen vanwege bezuinigingen. En die wordt nu overgenomen door een Egyptische bibliotheek. Naast mij zit Rob Riemen, directeur van het Nexus Instituut. Welkom. Welkom. Hulp uit onverwachte hoek. Bent u daar blij mee? Ik ben er wel en niet blij mee. Blij omdat het op een of andere manier natuurlijk past... bij het feit dat in Alexandrië, wat naast Rome, Athene, Jeruzalem een van de vier uh, basisplaatsen is geweest van de Europese cultuur. Daar was ooit de oudste eerste bibliotheek. Dus op een of andere manier past het daarin. Tegelijkertijd is het natuurlijk een godvergeten schande... dat het rijke Nederland een bibliotheek niet in stand kan houden... dat er naar Egypte toe moet. Ja. En dat zegt ook iets over het feit van dat we... <coughs> patjepeespolitiek aan de bedrijven zijn in dit land. Al veel te lang. Dat we niet in de gaten hebben dat naast een economische pijler... de geestelijke pijler essentieel is om een land beschaafd te houden. Dus dat we, wat, wat we hiermee bezig zijn om orkesten weg te bezuinigen... musea weg te bezuinigen, bibliotheken af te schaffen. Ja. Dat zegt iets over nou ja, het politieke klimaat niet in het land. Ja, en, en dan komt de, de redding dus in dit geval uit, uit Egypte. Um, u kent deze bibliotheek goed, hè? de Bibliotheca Alexandrina. De directeur daarvan was onlangs te gast bij uw instituut, ja. Nexus. Wat, wat is het voor bibliotheek? Nou ja, heel kort. Um, ooit was daar in Alexandrië de oudste bibliotheek ter wereld. Ja, dan hebben we het over 300 voor Christus ongeveer. Ja. Ja. Um, het was een plaats voor heel veel cultuur. De Hebreeuwse Bijbel is daar in het Grieks uh, vertaald. Daar hadden ze al eerder in de gaten dan uh, uh, Galileo dat uh, de aarde waarschijnlijk om de zon draait en niet andersom. Goed. Uh, vervolgens uh, komt daar een brand in de tijd van Julius Caesar. Uh -huh. Dan gaat er een deel verloren dan uh, Marcus Macdonius, die we allemaal kennen uit de liefdesgeschiedenis met Cleopatra. Die geeft weer een donatie, 200.000 boekrollen. Maar uiteindelijk, een paar eeuwen later zijn het religieuze fanatici van christelijke origine die daar de boel vernietigen. Uh -huh. Goed. De, maar de, de, de ironie blijft dat uh, uh, tien jaar geleden deze Ismaël Sera Gelding... wat een prototype is van een islam-humanist... Dat is die directeur die ja, bij u is die was, ja. Ja. Hij, heeft die, hij heeft bedacht van, Alexandrië, wij moeten daar weer zo'n kosmopolitische plek scheppen... waar alle kennis van de wereld verzameld wordt... Op een 21e eeuwse wij wijze. Dus, ik bedoel, er is ook een internetbibliotheek en er zijn heel veel computers. Maar het is veel meer dan dat. Ik bedoel, het is een museum en, er, en een conferentiecentrum en het is een universiteit in het klein. Er werken 2000 mensen. Management bestaat hoofdzakelijk uit vrouwen. De meest intelligente, eh, gepassioneerde vrouwen die ik ooit ben eh, tegengekomen. Dus je komt daar in een cosmopolitische cultuur terecht. Maar opnieuw, zoals ooit in de middeleeuwen, onze Europese cultuur is gered door de Islam. Beleven we dat nu weer? Ja. En ja, weet je, dat is, dat is zo absurd. En dan dat gelul dat er geen geld zou zijn. Ik bedoel, waar is de schande. Wanneer wordt de schande geroepen over het feit van dat we voor 25 miljard de ABN kopen en vervolgens zeggen van nou, als we nou over twee jaar voor 15 miljard kunnen verkopen, denk van oké, dan mis we 9 miljard. Waar is die 9 miljard heen nou, gegaan? Nou, nou, nou, nou. <lacht> um, nee, nee, maar wacht even. Dit is dus belangrijk. De volgende stap zou dus moeten zijn: dat we tegen die bank zeggen van nou, we willen graag elk jaar dat jullie een markt teruggeven. Dan ja. kan media blijven bestaan. Er kunnen, kunnen musea blijven staan. Orkesten. Kunnen we zoveel hoeven niet te bezuinigen. Ja. Maar het gebeurt allemaal niet omdat het dus in Den Haag niemand, maar ook niemand iets interesseert. Nee. Cultuur maar, interesseert ze niks. En, en dus zijn we voorlopiggever, afhankelijk van de bibliotheek Alexandrina. Uh -huh. uh, ik las in de krant dat er 7 kilometer, 700.000 werken, 7 kilometer boeken nu naartoe gaat. Hebben ze daar plek voor? In, in ja, ja het is, het is, het is, ze hebben nog voldoende plek omdat het, het nu is, omdat ze iets opnieuw uh, uh, uh, moeten realiseren. En anders maken ze Want het. Want het is een nieuw gebouw. Wat het daar... is een nieuw gebouw. Het is een prachtig gebouw. Als je er bent, dan kijk je zo uit op de Middellandse Zee. Het staat op de plek waarvan ze vermoeden dat de oude bibliotheek heeft uh, uh, gestaan. Um, niet ver van het oude centrum, wat nog steeds erg Europees, bijna Parijsachtig achtig uh, uh, aandoet. Um, en, maar je moet het kijk, die Arabische wereld is natuurlijk een wereld waar de meest verschrikkelijke dingen uh, gebeuren. En het komt mij, op mij een beetje over als, als, als het Galisch dorpje waar we een Asterix en een ja, Obelix ja. hebben. Waar, waar in een wereld die steeds meer krankzinnig begint te worden, je een paar dappere mensen hebt die zeggen van ja, maar we moeten iets beschermen. En dat gaat vrij ver in die zin dat um, toen daar die opstand in, in, in, in Egypte begon om Mubarak. Om, om, om daar weg te krijgen. Plunderaars zijn van alle tijden. Ook daar. En uh, op dat moment waren er dus ongeveer 1500 jonge Egyptische studenten die een kring vormden om die een bibliotheek gingen staan en zo van ja, daar blijven jullie vanaf. Ja. Dit wie, is van ons. En wie is meneer Serra Gelding die dit allemaal voor elkaar krijgt daar? In nou, dat, er is een. Dat, een, een, dat ik, van. Uh, ja, van nou ja, beschaving. ja, daar, daar weet u nu net iets meer van. Want uh, uh, uh, over een maand komt een nieuw boek van mij uit onder de titel De Universiteit van het Leven. Waarvoor ik 19 hele bijzondere mensen heb geïnterviewd en aan hun heb gevraagd: vertel je levensverhaal. Wat heeft het leven je geleerd? Serra Gelding is daar een van. En wat hij me vertelde is van dat hij uit een zeer gegoede. Zeer gegoede goede Egyptische familie uh, komt. Cosmopolitisch. Um, ruistalen aan de wand. Rembrandt aan de wand. De meest prachtige uh, islamitische tapijten. Spreken alle talen. Een cosmopolitisch milieu. Met heel veel geld. Dan komt meneer Nasser. Meneer Nasser zegt van... we nationaliseren de boel. Ze zijn in één klap alles kwijt. Niet veel later overlijdt uh, de vader van uh, uh, Serra Saldien. Hij gaat uh, studeren, ingenieur, bouwkunde was zijn vader ook. Vervolgens gaat hij naar Haven toe. Ontwikkelt zich daar tot econoom. Komt uiteindelijk bij de Wereldbank terecht. En langzaam maar zeker begint in te zinken. Dat geld niet alles is. Hmm. Dat die wereld waarin hij is opgegroeid. En dat hij dus heeft kunnen ervaren van ja en plots ben je het allemaal kwijt. Dat de dingen zijn die belangrijker zijn dan dat geld lees. Cultuur, lees boeken, lees ja. datgene wat moet blijven bestaan. Ja. En hij heeft daar echt zijn levenswerk ja. van gemaakt. En, en ik begrijp heel goed uw opwinding en verontwaardiging over wat er wat dat betreft op dit moment in Nederland gebeurt. Maar nou, zit, wat... is, is, het, is het ook niet eigenlijk een beetje van een grote schoonheid dat zo'n man die. Zelf deze ontwikkeling heeft doorgemaakt. die uit een cultuur komt. die uh, bij ons de afgelopen jaren. niet alle krediet heeft gekregen. die ze misschien verdient. dat die ons even dit signaal geeft. Nou, het is. Het is dat ben ik helemaal met je eens. Er, is een, een, een, uh, er zit een enorme schoonheid in dit verhaal. Uh, het heeft, een, zoals ik al heb gezegd. het heeft een enorme historische dimensie. want het zelf hebben we in de middeleeuwen meegemaakt. Maar hallo, Nederland wordt wakker. Wij leven dus als het om cultuur gaat in de middeleeuwen. Wat zijn daarvan de consequenties? Hm. Maar dat zien we nou wel gebeuren. We zien de sociale implosie. We zien dat we met een politieke klasse te maken hebben... die werkelijk van geen benul hebben. Die, nogmaals, ik bedoel, het is patje PS politiek Die denken van, als we maar goed bezuinigen... Dan, dan, dan, dan hebben we een goede politiek. Er zit geen idee achter, er zit geen visie achter. Wij betalen daarvoor de prijs. Ja. En welke prijs betalen we hier eigenlijk, tot slot? Wat voor soort werken gaan er nu naar Egypte? Nou, we betalen dus een dubbele prijs. Ik bedoel, we betalen een prijs van dat een, een collectie... die zo groot onderdeel van ons eigen verleden is... dat gaat nu naar Egypte. De veel grotere prijs die we betalen... is het prijs van dat we uh, uh, uh, uh, een van de belangrijkste pijlers... onder onze eigen beschaving aan het weghalen halen zijn. Ja. Dat is de echte prijs. Toch ben ik blij dat die boeken daar uh, naartoe kunnen. En dan gaan we uiteindelijk allemaal naar Alexandria. Oké, okay. ook geen slecht idee. Dank u wel, Wel prima. wishing on a star, to follow where you are. I'm wishing on a dream, to follow where you've been. And I'm wishing on all the rainbows that I see. I'm wishing on all the people who've ever been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 For all the moments that we spent I just can't let you go from me You were meant, I didn't mean to hurt you And I know that in the game of loving you I was so I feel it's time for us to make up van een star was dat, Paul Weller. Leven, ach, wat zijt ge toch, zielbedroefing, zinsbedrog. Dronkenschap die schemer oogt, niets vermag en alles poogt. Doel nog middel onderscheidt. Lust belooft waar wedom spreidt, tot haar tuimelvreugd verdwijnt met de dampen van de wijn. Mij, mij is dit aan zijn straf, en ik rijk hals naar het graf. We hoorden het gedragen stemgeluid van Neerlandicus Peter van Zonneveld. Welkom. Wat las u voor? Gedicht Dood en Leven van Willem Bilderdijk. Het laatste stukje daarvan. Ja. Um, hier ligt een uh, dik boek. 650 pagina's. Uh, de biografie van Willem Bilderdijk. U schreef hem samen met Rick Honings, ook Neerlandicus. Goedenavond. Hallo. Um, hoe is het zo gekomen, meneer, uh, meneer Zonneveld? Want ik begreep dat u er al uh, vanaf begin jaren zeventig mee bezig bent. Ja, in de middelbare school werd ik gegrepen door Bilderdijk. Ik schreef een gedichtje over hem stukjes. Uh, Boudrein Buug zat op die school. En uh, die heb ik ook voor Bilderdijk weten te interesseren. Toen zijn we er samen mee uh, begonnen. U hebt hem ervoor geïnteresseerd? Ja. Aha. En uh, toen zijn we uh, reisjes gaan maken in Nederland. Naar, naar huizen waar hij gewoond heeft. En, en in Amsterdam, in Leiden. We zijn ze graf gaan bezoeken in Haarlem. En hebben we af, regelmatig rozen neergelegd. We zijn ook naar, naar Engeland gegaan. Woonhuizen bezoeken. En op een gegeven moment toen had, hadden we contact met Martin Ross. En er zou het een biografie worden. Hebben we in 76 een contract getekend. Ja. Onder de titel De Gefnuikte Arend. Ja, en wat en, was de fascinatie van zowel u als en Buur? Ja, dus Bilderdijk was een mer hele merkwaardige figuur. Een stoorzender, een vreemde in zijn eigen tijd. Buitengewoon dwars, buitengewoon een hypochonder eerste klas. He, die met iedereen ruzie maakte. Aardsreactionair. En, en dat vonden wij allemaal ontzettend leuk. Ja, ja. want het was niet de tijdgeest toen, hè? Om nee. van zo'n man te houden, of wel? Nee, nee, zeker niet. Nee, nee, nee. nee. Um... Maar dan die biografie, want we hebben het over begin jaren zeventig en het is nu 2000, bijna 2014. Waarom heeft het zo lang geduurd? Uh, Boudwijn sprak er veel over, maar die deed niks. Toen ben ik, op een gegeven moment ben ik het zelf gaan doen. En toen heb ik vier hoofdstukken geschreven. En toen is het een beetje blijven liggen. Ik moest promoveren en andere boeken maken. En uiteindelijk he, toen kwam ik bij uh, Querido terecht. Bij Anthony Mertens. Maar die is overleden, helaas. He, die was een hele goede redacteur. Zeker. En toen heb ik het laten liggen. Maar toen kwam ik gelukkig Rick Honings tegen. Die kwam in Leiden studeren. En die was ook geïnteresseerd in de 19e eeuw en in Bilderdijk. En die heeft een prachtige catalogus gemaakt van de tentoonstelling toen Bilderijk zijn 250ste geboortedag vierde. Dat was zijn masterscriptie. En sindsdien werken we samen aan dat boek. En dat viel ons allebei uitstekend. Ja, dat, dat is te lezen aan het boek, dat het u bevallen is. Um, maar meneer Honings, waar kwam uw fascinatie met Bilderijk vandaan? Nou, ik ging in 2002 in Leiden... Nederland studeren. En ik kreeg daar een docent... die, waar hij maar kon, over Bilderdijk sprak. En op een hele boeiende, beeldende wijze... daarover wist te vertellen. <lacht> um, en die mij uh, ja, stimuleerde om... toen ik mijn scriptie moest gaan schrijven... Ze dus zei hij, je moet maar eens Bilderdijk gaan lezen. Ga de biografie... dat was een oude biografie uit de 19e eeuw... die moet je maar eens gaan lezen. Dan zul je zien dat je voor dat leven gewonnen wordt. En dat was ook zeker het geval. Ja, hoe heette die docent? Peter van Zonneveld. Ach... Wat toevallig. <laughs> ja. Goed, de, de, de naam viel al. Ook de titel van het boek geworden. De gefnuikte Arend. Um, zet hem even neer. De gefnuikte Arend. Hoezo Arend? Hoezo gefnuikt? Gefnuikt in zijn ambities. Beelderijk beschouwde zich als dichter. Als een, als een uitverkoorde die boven de gewone schepselen zweefde. Als een Arend. Het is al een klassiek beeld. De dichter als adelaar. Ja. En alleen hij is nooit echt van de grond gekomen. Gefnuikt betekent letterlijk gekortwiekt van een vogel. We gebruiken het gefnuikt in zijn ambitie... maar hmm. het betekent letterlijk... hij kon niet van de grond. Hmm. Anders dan Goethe bijvoorbeeld. Goethe was echt natuurlijk een adelaar... die boven he, de gewone stervelingen zweefde. Bilderdijk uh, niet. En dat had natuurlijk allerlei... Oorzaken, zijn persoonlijkheidsstructuur. Hij was zeer begaafd, hij was een wonderkind. Maar hij, hij kon had... op zijn tweede al lezen, begrepen. Ja, dat zegt hij zelf. Oh. Uh, allemaal met je korreltje <laughs> zout nemen. Maar het is zeker dat hij al heel veel kon op zijn vroege jeugd. Ja. Want net als bij alle wonderkinderen zat daar een gefrustreerde vader achter. Die het kind wilde goedmaken wat hij zelf niet had bereikt. Ja, en, en, en meneer Honing, uh, hoe komt het dat dat wonderkind niet van de grond is gekomen? Ja, lastig om dat te zeggen. Hij had een, een, een moeilijk karakter... maar dat karakter hing ook, dat is ook gevormd door zijn jeugd. Hè. Dat, hij was een wonderkind. Uh, ongekende talenten in zijn vroege jaren al. Maar toen hij vijf was... trapte een buurjongetje bij het spelen op zijn uh, linkervoet. En dat had, een, had tot gevolg... een verkeerde behandeling had tot gevolg... dat hij een, ja, een, een mankement aan zijn voet kreeg... waardoor hij gedwongen was om tien jaar binnen te blijven... Uh, geen contact met leeftijdgenoten, maar wel voortdurend in de boeken... alleen maar studeren en studeren, eh, waardoor hij verlegen werd, mensenschuw... Eh, en ook niet bepaald een sociaal wonder. Nee. Um, en dat, volgens mij, ik denk dat dat in ons boek ook wel naar voren komt... is dat toch wel een van de verklaringen waarom hij zo'n moeilijk mens is geworden. Ja, want uh, dat moeilijke mens, uh, meneer Van Zonneveld... Uh om maar eens wat te noemen, hij wilde altijd dood. U las het net al voor, het, het, het, het ja. graf uh, ja, dat ropte. Ja, in zijn studententijd zie je dat al gebeuren. Dat hij zegt, ik zal het niet lang meer maken. En hij ja. is 76 geworden. Ik had ook zo'n tante, ja, die is 94 geworden. Ja. Ja. Ja. En dat, uh, ja, maar hij... Dat heeft ook te maken met zijn religieuze overtuiging. Hij heeft natuurlijk ontzettend veel nagegaat in zijn leven gehad. Hij heeft bij twee vrouwen in totaal dertien kinderen gehad... waarvan maar twee de vader hebben overleefd. Hij heeft een heleboel ellende. Maar zijn religieuze overtuiging was heel sterk. Hij was, en Hij dacht echt, na mijn dood word ik herenigd met die kindertjes. Dus het was niet alleen af, afkeer van het aardse leven... maar ook verlangen naar wat er daarna kwam. Maar ook veel afkeer, want hij was altijd ziek of onderweg. Nou, het was een hypochonder. Hij had maar een paar vrienden. Hij had één vriend, Johannes Valkenaar. Die zei, Jos, stel je niet zo aan. Kom op, kom lekker op mijn buiten logeren. Dan ga ik je verwennen en zo. Dat liet hij zich dat aanleunen. Maar daar accepteerde hij dat van. Maar de meeste mensen konden daar niet uh, tegenop. Nee, en meneer Honings, dat nam bizarre vormen aan. Hij, hij, hij kon bijvoorbeeld niet tegen de lucht in Den Haag. En niet tegen de lucht in Amsterdam. Hij kon alleen tegen de lucht in Leiden. Het was... Ja. Alleen in Leidens heeft hij zich enigszins gelukkig gevoeld. Het is zelfs zo dat hij in, op een gegeven moment... door koning Lodewijk Napoleon, aan wie hij talen gaf, werd uitgenodigd... om op Paleis Soestdijk te komen logeren... Maar daar heeft hij het maar kort uitgehouden. Want hij, hield, hij kon de lucht niet verdragen. Die lucht was zo erg dat het half Mofrika geleek. Maar wat was er dan met die lucht? En toen is hij hals over kop gevlucht uit het paleis. Midden in de nacht zonder de koning daarvan te verwittigen. Samen met vrouw en kind. En hij zegt dan in een brief die hij aan een vriend schreef. Pas in de buurt van Leiderdorp herademde ik pas wat... Ja, ja. ja. En, en, uh, dan, en dan ook nog een, een leven vol um, ongelukkige keuzes, denk ik. In de zin dat hij bijvoorbeeld buitengewoon oranje gezind was in de patriottentijd. Dat heeft hem ook niet geholpen, de heer Van Zonneveld? Nee. nee, hij was zeer conservatief. De meeste intellectuelen van die tijd, de meeste studenten waren patriots. En hij was orangist. He, dus zijn vriedrijf is feit bijvoorbeeld. En anderen, die waren allemaal patriots. En hij was een, een soort buitenbeentje. Ja, en dat heeft hem in de rest van zijn leven ook parten gespeeld. Want hij, ja. hij kwam er niet meer in. He. Hij is een tijdje zelfs in, in ballingschap moeten ja, gaan. Ja, toen en... de Fransen kwamen, heeft hij ja. geweigerd... Om, om, om de nieuwe beginselen te erkennen op een vlammende manier. En toen ja. moest hij het land uit. Maar het gekke is, toen hij terugkwam... en inmiddels is de situatie in Nederland veranderd... toen heeft hij dus met Lodewijk Napoleon samengewerkt. Want hij geloofde in één hoofdig gezag... Ja. En dat was door God gegeven. En dat ja. moest dan maar geaccepteerd worden. Ja, maar dat betekende meneer Honings wel dat hij eruit lag. Dat hij er in academische kringen niet in kwam. Dat hij politiek een, een soort outcast was. Had hij, had hij niet ook gewoon reden om te klagen? Hij werd ook een beetje met de nek aangekeken in Nederland, toch of niet? Hij had reden om te klagen. Hij wilde graag professor worden. Dat was zijn allergrootste wens. En dat is niet gelukt. Um, maar hij had het ook wel voor een deel aan zichzelf te danken. Want zijn standpunten die. Waren toch wel redelijk radicaal uh, te noemen. Hij was voor absolute monarchie, uh, tegen democratie, voor slavernij, voor de ongelijkheid van mensen. Als een kind uh, ziek werd, dan moest je het niet inenten of proberen te genezen, want als het Gods wil was dat het kind zou sterven, dan was dat uh, eenmaal zo. Als Bilderdijk nu zou leven, dan zou hij erg ontevreden zijn, denk ik, over de politieke situatie. En zou de SGP nog veel te wild vinden. <laughs> Daar ben ik niks. van overtuigd. Oei. En kwamen al dit soort opvattingen. kwam alles in zijn, in zijn poëzie terecht, meneer Van Zonneveld? Ja, ja, hij heeft ongeveer alles bezongen wat hij hem meemaakte. Dat was voor ons zo aardig, omdat we in dat levensverhaal steeds fragmentjes uit zijn poëzie kunnen gebruiken. Ja. Maar die poëzie is vaak één grote scheldpartij hè, tegen mensen die andere opvattingen dan hij hadden dan hij. tegen de tabak roken, tegen het wijn drinken. Tegen Duitse kachels, tegen recensenten. Tegen Duitse kachels? Wat had hij ja, daar had heeft... hij ook een bezwaar <laughs> tegen. Ja. Hij heeft toen, tijdens zijn, zijn ballingschap had hij daar last van. Ah ja. ja. En, en is het nog te lezen? Ja, wij vinden, wij vinden van wel, je moet het eigenlijk horen. Je moet het eigenlijk uh, horen voordragen. Laat u nog eens wat horen. Iets wat u zo meteen invalt. Ja een vloerste tromp nog rougerom gaan rommelende om voor mijn gebeenten. <laughs> hij heeft ook mooie erotische poëzie geschreven. Ja, want, want hij was zo ziek niet of hij had toch gezond libido. Want hij heeft elf kinderen gekregen. Ja, he? hij heeft gezegd, een goed, mooie uitspraak. Mijn gestel staat mij niet toe om zonder vrouw te leven. Nee. En uh, in zijn jeugd heeft hij erotische poëzie gepubliceerd... maar dat was ook nogal van de heftige soort. Mocht die ontblote borst met stoute tanden kneden... mocht sterven aan die borst die van verrukking zvol. En dat was in de 18e eeuw, kon dat nog wel. Maar in de 19e eeuw krijg je die Victoriaanse moraal. Dan hadden ze het de moeite mee. Buscurewet zei later, weet dus beschaafde Hollandse vrouwen en meisjes... dat Beeldrijks dichtwerken passages bevat die u beter niet kunt lezen. En meneer Honings, was, was, was het... Was het uh... Uh, het, het was niet ook gewoon een beetje een verschrikkelijke man. Ik begreep dat hij zijn eerste vrouw... Uh, naar behandelde, mishandelde uh, zelfs. Op route wijze, ja. Uh, ja hebben, hebben jullie niet af en toe ook een beetje genoeg van hem gekregen... met een gezeur klaar? Hey, het, het aardige van Beeldijk is dat als je er eenmaal aan verslingerd raakt... dat je er nooit genoeg van krijgt. En dat ook al bevat iedere brief honderden klachten... De, door de, de originele manier waarop hij die, die klachten iedere keer weet te verwoorden... Uh, ja, het blijft het toch een plezier om, uh, om hem te lezen. En het was een, ja, het was een, hij kon een heel vervelende man zijn... maar er zijn ook een heleboel getuigenissen die juist, waarin juist verklaard wordt... dat hij ook ontzettend aardig en bemiddelijk en vriendelijk uh, kon zijn. En heel zorgzaam. En die tweede vrouw van hem, dat was juist zijn grote engel... die droeg hij echt absoluut op handen. Ja. Um... Nu ligt hier dus uh, 650 pagina's. Helemaal alleen over Willem Beelderdijk. Want u hebt zich niet laten verleiden tot het schetsen van allerlei tijdsbeelden. Het gaat echt over nou, de man. Dus ja, nou, een beetje wel natuurlijk. Een noodzakelijke context. Een noodzakelijke alwezig. context, maar uh, niet allemaal zijpaden. Wat denkt u? Zou die hier plezier in hebben gehad? Of zou die toch doodgewild hebben, ondanks die 650 pagina's? Het is, niet, het is niet te zeggen. Bilderdijk tevreden kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Moet ik, zeggen. ik denk dat hij net als Willem Frederik Hermans... ook hier flink in zou gaan zitten strepen... om allerlei fouten aan te wijzen. Precies. Jullie zouden langs krijgen... in een, in een uh, vlammend gedicht, denk ik. Dat zou heel goed kunnen. Nou, wij zijn blij dat het boek er is. Heel hartelijk dank, Peter van Zonneveld en Rick Honings. En het boek heet De Gefnuikte Arend. Het leven van Willem Bilderdijk. Het is vijf voor twaalf. Ja, het is vijf voor twaalf. En uh, dat betekent dat we uh, iemand aan de telefoon hebben... buiten het notariskantoor van Bakker en Neven in Leiderdorp... namelijk staat morgen een worstensteentje. Ze gaan naast samenlevingscontracten en testamenten... daar ook worsten verkopen. En aan de telefoon hebben we nu dus van dat kantoor... notaris Pepijn de Vries. Goedenavond, meneer de Vries. Dag, goedenavond, hallo. Legt u dat maar eens uit, de notaris die worsten gaat verkopen. Ja, nou, het is een eenmalige, ludieke actie die wij toch wel nodig vonden in deze markt. Want wij vinden het gewoon heel belangrijk dat mensen weten dat het gevaarlijk en onverstandig is... om niet naar een notaris te gaan om een akte op te maken. Maar hoezo dan worsten? zou dan worsten? Nou ja, dat is een beetje het kader van de HEMA. Want de HEMA die gaat uh, oh, acties ja. aanbieden. En op basis daarvan waren wij in de voorstelling van... nou, dan moeten wij eh, worsten gaan aanbieden. En eh, wat zijn het dan voor worsten? Gaat u ook gewoon eh, van die lekkere vette rookworsten verkopen ja, heerlijke daar morgen? Zetten, ja, zeker weten. Ja, dat gaan we morgen doen. Dus heerlijke en... rookworsten gaan wij aanbieden. Een beetje ja, met een knipoog naar de HEMA. Dat ja. is het idee eigenlijk. Ja, maar u zegt dus die samenlevingscontracten van de HEMA zijn niet vertrouwen. Kunnen we die worsten van u wel eten? Dat hoop ik wel. Ja. Ja, althans, met andere woorden... wij zijn geen worstenmakers, dat is meer de HEMA. Dus voor een noodredel akte moet je eigenlijk echt naar de notaris. En misschien voor een echte lekkere worst moet je naar de HEMA... En ja. dat moet je dan niet met elkaar gaan vermengen. Hebt u ze zelf geprobeerd van tevoren? Ik heb ze zeker geprobeerd. Voor, voor de zekerheid? Geprobeerd. Ja, absoluut. Dus uh, ze kunnen met een verrust afgegeten worden. Oké. Okay. En de, wat denkt u? Zou het werken? Zouden ze, zouden ze er erg van schrikken bij, uh, bij de HEMA? Dat u daar morgen met een steentje nou, staat? Nou ja, dat, dat zou u de HEMA moeten vragen. Ik heb geen idee. Nee. En we staan trouwens met een steentje bij ons voor kantoor in Leidendorp. Dus ja. we staan niet voor een HEMA, maar we staan echt gewoon voor het kantoor. Maar u gaat echt gewoon de hele dag daar morgen achter een nou, kruipje de, de staan hele dag is een met groot borst, Maar We beginnen om tien uur en uh, het plan is tot vier uur. Maar wellicht zijn we zo snel los dat het zo'n succes is. Ja, dan, dan komt er misschien een vervolg aan. Ja, en uh, doet, doet u ook nog iets van aanbiedingen? Van uh, bij twee rookworsten één samenlevingscontract gratis? Nee, of? Want, want het is absoluut niet de bedoeling dat we op de prijs iets gaan doen. Het gaat echt om het idee om de mensen... Echt kenbaar te maken van, wees nou verstandig, ga naar de notaris en kijk niet alleen naar de prijs. Want zeker ook in de toekomst is het voor mensen belangrijk om het van goed te regelen. Ja. En mensen weten niet wat ze bij de HEMA krijgen en wat ze niet krijgen. En ja, wij zijn toch notaris om mensen goed voor te lichten. Ja, en u denkt echt dat ze het niet kunnen daar? Dat zou u aan de HEMA moeten vragen. Nee, maar ik vraag ik heb het aan u. Ja, ik kan daar geen anders op geven, maar ik vind gewoon voor een notariële dienst is het eigenlijk ongepast om naar, ja, naar mijn mening, naar een ware huis de HEMA te gaan. Voor een noodreden actus moet je gewoon naar een notaris, die kan goed voorlichten. Die kan de mensen uitleggen wat er aan de hand is en onderzoeken wat die cliënten ook willen. En borst verkopen. Ja, dat kan die ook dat nog. Ik, en worst verkopen, dat kan die en ook nog. worst verkopen, ja, exact. Ja. Dus dat is Goed. het idee erachter nou. dat we dat morgen gaan doen. Ja. Oké, okay, het is duidelijk. Hartelijk dank, meneer Pepijn de Vries. Dit was Met het oog op morgen van deze donderdag. Morgen is er weer een oog dan met Thijs van den Brink. Een laatste glas in steen. Dichter bij het oog. Volg het oog op Facebook. Slash oog op morgen.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 Dit is Radio 1.